Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister Ploemen is 12 miljoen euro beschikbaar om landmijnen te ruimen in Irak. Het gaat om gebieden waar IS het voor het zeggen had, maar waar de strijders zijn verjaagd. Veel Irakezen die op de vlucht waren geslagen, willen terug naar huis. Maar dat kan niet omdat er mijnen en explosieven liggen. Ploemen geeft ook 5 miljoen euro aan het Rode Kruis om de vluchtelingen in Irak te voorzien van dekens, kookplaten en jerrycans en voor medische hulp. In de Amerikaanse stad Ferguson heeft een groep van zo'n 100 mensen vreedzaam gedemonstreerd. Zij eisten de arrestatie van de blanke agent die begin deze maand de zwarte tiener Michael Brown doodschoot. Vijf betogers kregen een gesprek met een officier van justitie. Begin deze maand waren na de dood van de 18-jarige Brown geregeld demonstraties, gevolgd door rellen en plunderingen. De gouverneur van Missouri riep de noodtoestand uit en stuurde de nationale garde naar de stad. En daarna werd het relatief rustig in Ferguson. Politieke partijen in Zeeland en Noord-Brabant maken zich zorgen over de kerncentrale van Doel in België. De centrale ligt ten noorden van Antwerpen dicht bij de Nederlandse grens. Twee van de vier reactoren zijn er stilgelegd vanwege scheurtjes in een reactorvat en sabotage. Ze worden voorlopig niet opgestart. Onder meer de PvdA in Brabant wil weten of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn... en of gemeenten in de grensstreek genoeg worden geïnformeerd. In Colombia is een gevreesde huurmoordenaar vervroegd vrijgelaten. De man was in dienst van drugsbaron Pablo Escobar. De man met de bijnaam Popeye pleegde in de jaren 80 300 moorden, onder meer op een presidentskandidaat. Ook was hij betrokken bij een bomaanslag op een vliegtuig waarbij ruim 100 mensen omkwamen. De moordenaar was veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij komt nu na 22 jaar vrij wegens goed gedrag. Het weer, na het optrekken van de nevel of mist... flink wat zon, met in het noorden mogelijk een buig. Er staat weinig wind en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen nog iets warmer, maar later weer wat neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoofddorp en Knooppunt de Nieuwe Meer, 8 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Knooppunt Raasdorp, 3 kilometer...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 schen Esprit, Halterstraat Zandvoort in Jupiter Plaza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 So stop. refugee camp cries well little face uh, uh, sitting uh, up here on Refugees the base yeah. while I'm on this roast uh, I got my girl uh, l uh, one time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 zfmzandvoort.nl Sterkere troon, en ik het geen probleem is, dan krijg je een probleem: een probleem: dat je En dan krijg je een probleem: dat je een probleem En dan krijg je een probleem: dat je een probleem hebt. En dan krijg je een probleem: een probleem hebt. En dan je een probleem: dat je een dan Quello che fatto è fatto, io però chiedo Rai, un sorriso, io ti preguna. Su questa amicizia nuova, pace si sì, cosa, perdono.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 Io senza di te un po' ne ho, qui la de absense zonder maat. Ik heb hier de absense zonder maat. Ik heb hier de absense zonder maat. Ik heb hier de absense zonder maat. Ik heb hier de absense zonder maat. Ik heb hier de fatto zonder fatto Ik heb hier de absense zonder maat. Ik heb hier de Amicizia nuova pace sì perché so come sono e fatti chiedo so che fate il fatto io però chiedo regala il mio sorriso io ti per ognuna su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono e fatti chiedo With the girl, they're wearing I demand them, I say you're gone, clear Sweetness, of girl, dressing I demand them, I say they so Nice, of the girl, wearing I demand them, I say you're gone, clear I'm in love, only girl, they're only girl All the napsal east and western them big of your chest, make them know say you are the sweetest, because you know say you deserve the best. Love me, love them straight to me heart, make me feel good when we are walking. No matter leave me can no matter because the sweetness just get started. Sweetness, the girl them a them a tell niceness, the them a winner. I demand them a you Sweetness, me call the them I treasure. the them ja, dat is I'm go to bed.